De Georgische oud-president Saakashvili komt mogelijk naar Nederland. Hij is nu in Oekraïne, waar hij overhoop ligt met de autoriteiten. De advocaat van Saakashvili heeft een verzoek ingediend om hem op basis van gezinshereniging naar Nederland te laten komen. Hij heeft een Nederlandse vrouw waar hij twee kinderen mee heeft, en dat verzoek is toegekend. Saakashvili kan niet terug naar Georgië en heeft in Oekraïne ruzie met zijn voormalige bondgenoot, waardoor hij nu stateloos is. Mede dankzij subsidie uit Nederland heeft Tunesië nu een radiostation dat zich richt op de LHBT-gemeenschap. De zender is een primeur in de Arabische wereld. Het radiostation is gestart door een homorechtenorganisatie en zendt uit via internet. Hoeveel het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gegeven is niet bekend, maar het zou gaan om minder dan 100.000 euro. Voetbal dan. Roda J.C. heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. In Noordwijkerhout won de ploeg uit Kerkrade met moeite van de tweede divisionist VVSB. Het werd 1-0 door een doelpunt van Shaheen. Op dit moment speelt Feyenoord in de Kuip tegen Herakles. En dat is de laatste wedstrijd in de achtste finales van de beker.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 Met men. nu nu Alternative FM ze hoorde je met uh, Nothing To Fear. Uh, ze hebben onlangs een, uh, een wedstrijd uh, gewonnen... wat wij uh, hier hebben met de Rob Akda Award. Dat hebben ze in het hoge noorden met We Support Your Stage. Uh, dat is dan uh, een soortment van Rob Akda Award. Hoewel dit uh, fenomeen toch iets groter is. Want ja, uh, daar zit ook volgens mij een beetje een geldprijs aan uh, verbonden. Uh, georganiseerd door Bugs Music... En daar, ja, daar hebben wij hier wat spullen staan in onze studio. Dus als wij hier Baks lopen te roepen, dan donderstraalt dat hele zootje hier in elkaar. Maar goed, even over wat betreft de band. Want die hebben daar een interview gegeven met Baks. En ze hebben eigenlijk gezegd dat ze er heel erg blij mee zijn. En het is natuurlijk ook nog hartstikke mooi om studiotijd uh, daarmee uh, aan te schaffen om bijvoorbeeld nummers op te nemen voor een toekomstig EP. Dus die jongens hebben heel erg gesnode plannen. Ze komen uit de buurt van Leeuwarden, Daar komen ze vandaan. En uh, ze spelen dus uh, uh, ja, eigenlijk in de provincie Friesland zo'n beetje. Uh, het is niet de enige band uit het hoge noorden die we hebben. Want uh, we draaien er nog één en dan uh, mag uh, Danella met haar band weer uh, spelen. Dus dat, uh, dan weten ze dat ook weer. Dat uh, kan ik nu al verklappen. Dat zijn bijna Nederlandstalige nummers. Ik zal het bijna zeggen. Maar het is het, is het net niet. Het is Afrikaans. Dus het lijkt heel erg op de Nederlandse taal. Dus als je het goed uh, machtig bent. Dan hoor je tenminste ook uh, wat ze dus uh, zeggen. En uh, zingen in uh, de liederen. Die, uh, of de twee liedjes die zo direct gaan komen. Ik zei het net. Over het Hoge Noorden gesproken. Want uh, er is nog een band die daar vandaan komt. En uh, dat is uh, Fenneker Schouten. En Frank de Boer. Dat is niet die voetballer. Maar gewoon... Een muzikant, zo, uh, die vormen het duo-fan en die komen uit Groningen. En ik heb me laten vertellen dat ze mee mogen doen volgende maand bij Euro Sonic Noordenslag. Dus dat uh, is dan niet op uh, de grote hoofdpodium, maar meer uh, in het, uh, het uh, clubcircuit. Groningen is dan vergeven van allerlei muzikanten en... Podia met aanstormend muziektalent. En daar uh, rekenen we fan eigenlijk ook onder. dan heb ik al gezegd. Welk band je gaat beluisteren? Dat nummer dat heet Say It. off the floor and I crawl down of the spine Dus net een beetje de opmerking over Eurosonic Noorderslag, Maar ja, als ik deze band hier voor me heb staan... dan mogen ze wat mij betreft ook wel in zo'n Gronings onderkomen... ergens een stukje mogen spelen. Waar, want wat dat er gaat, het is zoals gezegd... ik vond het net leuk, de band komt uit alle windstreken. De enige Nederlanders, Maarten... Die woont in Engeland, dus dat vind ik ook wel weer iets, uh, iets, uh, iets speciaals wat, wat dat er gaat. Dus uh, de rest van het clubje zit uh, resideert in Den Haag. Resideert. Ja, het is ook eigenlijk de residentie Den Haag. En uh, de een komt uit Zuid-Afrika, de ander uit Duitsland... weer eentje uit Engeland en uh, Danella uit Namibië. Dus ja, ik, uh, ik kan niet anders zeggen. Het is dus een band uit alle windstreken. En wat ze nu gaan doen is in het Afrikaans zingen. Dus de Afrikaanse taal, zoals we dat kennen. Um, um, ja, wat uh, in Zuid-Afrika ook in uh, de oertaal uh, wordt uh, gesproken... Uh, twee nummers. Ik uh, ga ze uh, eerst uh, deze aankondigen. Dat is dwarrels dans. Ik zou zeggen daarna de uh, Smith Band. Yeah. het mooie is uh, dat het ook uh, in deze dagen voor kerst uh, vieren we eigenlijk dat dit de kortste dag is van het jaar niet alleen vandaag morgen ook nog en daarna worden de dagen weer langer dus gaan we weer langzaam uh, weer optellen naar uh, de zomer toe maar na het warrelsdans komt er nog een in het Afrikaans en ik kijk eventjes of, uh, of ze helemaal ready ready zijn. Dat zijn ze inmiddels. En dat nummer dat heet Die Wieg. Wang ver in donker nacht, en ze so vergeet hij geleed om verwonde van een leven van niks in zonde. En dat blijft toch ook wel een heel interessant uh, nummer. Een verhaal van, nou ja, eigenlijk iedereen die in uh, de wieg heeft uh, gelegen. En dat het dan op een gegeven moment uh, vanzelf wel uitmondt tot iets uh, moois. Maar je moet het altijd zelf doen. En het is zoiets als, ja, uh, het feest is uh, leuk, maar uh, je moet uh, toch ook er zelf, uh, de slingers ophangen. Nou, we geven de band weer eventjes uh, even de ruimte om weer op adem te komen... Shireen is de band en die hebben ook bij Thomas in het radioprogramma gezeten. Bang Your Radio zit op woensdagavond bij Omroep Zuidplas. Ik zeg het maar eventjes. Um, hij heeft wat pittige bands. Wij doen afwisselend wat. De ene keer is het redelijk pittig. En de andere keer zit er gewoon iemand op een krukje met een akoestische gitaar. Dus wat dat gaat, van alle markten thuis. Dit is Shireen en het nummer dat heet Umai. Definitely have to. Real, But if you can't determine how you feel And the butterflies broke free by the start And never-ending trouble out of you Then how much do you want me to? Then how much do you want me to? How much do you want me to? De EP heet uh, Paper Tracks. En dit nummer dat, uh, vind je terug op uh, het, uh, de EP. Dus We Never Thought So Flood heet de band. Ze komen uit uh, de buurt van Rotterdam. Sterker nog, volgens mij komen ze er ook uh, vandaan. Uh, geldt niet voor de band die tegenover me staat. Die, uh, zoals gezegd, uh, opereren vanuit Den Haag. Maar dat is ook een, een stad met een muzikaal verleden. Want ja, we hebben de Golden Earring bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. En uh, bijvoorbeeld Q65 komt volgens mij ook uit Den Haag. Dus uh, rijke geschiedenis als het gaat om beatbands... Uit de jaren zestig. Uh, Shocking Blue zelfs, ook nog. Ja, het, uh, Ken je klassiekers, zou ik bijna zeggen. Geldt ook voor de Danella Smith Band. Maar uh, dat uh, blijft uh, een uh, bond gezelschap als het gaat om nationaliteit. Ik vind, uh, uh, vind dat uh, nog steeds het, uh, het leuke aan deze band. Um, ik heb uh, keurig netjes een lijstje gekregen. Eén dus, um, is een Engelstalig nummer. En het tweede nummer, dat is weer Afrikaans. Dus uh, we gaan uh, uh, luisteren naar de Danella Smith Band. En de eerste die je van het tweetal gaat horen, dat is Darlingson. Ja, we hebben nog hok vol. Dus uh, wat dat er gaat, uh, helemaal goed. Um, ik ga nog eventjes uh, stiekem neuzen wat uh, betreft uh, wat uh, Danella nog uh, de komende tijd uh, gaat doen. Um, er zijn uh, nog geen uh, evenementen die, uh, waarbij ze gaat uh, spelen. Dus dat, uh, dat is even vooralsnog eventjes uh, stil. Dus wat dat er gaat... Uh, Komt het allemaal wel uh, vanzelf alweer aanzetten. Um, goed, dan nog iets over Danella zelf. Uh, zij is een uh, zangeres, gitariste en songwriter. Dit valt allemaal te lezen op haar website. Dus uh, van Namibische afkomst. En zoals uh, gezegd, dat heb je ook kunnen horen vanavond... Uh, in het Engels en het Afrikaans uh, muziek uh, geschreven en ook te horen. Dus in dat, uh, dat verband hoor je ook uh, zeker uh, het Afrikaanse landschap en de cultuur... Er duidelijk in terug. En het is natuurlijk uh, een aparte uh, sfeer. En zeker ook met het wat donkere stemgeluid. Wat we toch wel een beetje van Danella uh, de afgelopen anderhalf uur wel een beetje gehoord hebben. Uh, voelt dat natuurlijk heel uh, sferisch aan. Zeker in deze periode van het jaar. Want ja, we, we gaan uh, op naar de kerst. En de donkere dagen, ze zeggen het niet voor niks... Uh, is het uh, nu zover dat we uh, de kortste dag een beetje gehad hebben. Morgen ook nog een beetje een korte dag... maar daarna dan gaan we weer heel langzaam weer, langzaam weer naar het licht toe. En het leuke is, in februari in Zandvoort... hebben wij dan weer een uh, speciaal evenement... en dan zien we dat uh, alke strandpachter alweer zijn spullen... weer op het strand dondert om de strandpaviljoens op te bouwen. Dus zover is het nog niet... Daar moeten we nog een maand op wachten. Maar we hebben natuurlijk nu eh, nog één nummer van Danella te goed. En dat is Ik weet. Dat is Afrikaans. van de En het uh, leuke is uh, dat uh, met dit nummer toch wel de gang naar de lange dagen is, zijn, is, zijn is ingezet. Dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. Uh, als dit uh, de opmaat is naar een mooie zomer, dan uh, teken ik er onmiddellijk voor. We gaan weer verder met uh, het lijstje. Zware muziek weer, vrienden. Temple Renegade. En het, uh, nummer, uh, wat, het tweede nummer wat op uh, dat korte versie van hem staat. Void Machine Part 2. Het in het nummer van Temple Renegade. En dat bracht de tijd op 10 minuten voor. Ehm. Um, 10. Dan ga ik even kijken. Ja, hij werkt. Het is, het is de goede microfoon, want die zit altijd weer een beetje te hannesen. Uh, Daniela staat naast mij, of eigenlijk uh, een beetje half uh, schuin voor me. Ja, uh, hoe vond je het? Ik vond het super leuk bij jullie op de gast te zijn. Ja. ja heel ja. erg bedankt. Oké, okay, um, ik geloof uh, dat, uh, dat je binnenkort nog uh, wat, uh, wat gaat Optredens, doen. Optreden, ja, ja. Wij gaan volgende, die 28 december, spelen wij bij Carnival Den Haag. Ja. Ja? Driemaal op de donderdag namiddag. Also, allemaal zijn heel welkom om te komen kijken. Oké, okay. okay, dus mensen die uh, jouw muziek van na vanavond zeggen van, nou hoor, ik wil er nog wel een keer naartoe... Uh, of, of wat dan ook uh, horen, die kunnen dan in Den Haag bij... In Den Haag bij de carnavalen. Ja. Terecht. Um, nou ja, eigenlijk uh, vond je het uh, gewoon helemaal te gek. Denk ja. Ik uh, <laughs> <laughs> uh, ben heel nieuwsgierig uh, naar vervolgmateriaal. Zijn jullie daar mee bezig? Uh, uh, so is liedje Son, ja, zoals die liedjes My Darling Son en Dwarrel's Dance. Ja. En zijn alles liedjes van wat ons op die album gaan zitten. Ja. En ik ben heel druk bezig om uh, demos te schrijven en op te nemen. Zo, okay. so dat komt alles hier in 2018, als alles goed gaat. Oké, okay, nou, we, we zijn nieuwsgierig. We, we, we, we, we, we, we houden Kondigat, ja, ja en we ja, ja. houden je in de gaten da Dankjewel, en er is nog één ding ik zag bij jou uh, op het lijstje van vrienden van mij die uh, jou leuk vonden de bent dan Marvin Day zeg je, ja. zeg je dat wat <laughs> nou die is ook twee keer bij ons geweest hoor dus we hebben hier ook een eigen opname van hem ah wij hebben ook al samen gespeeld bij ja shows. Ja. Ja. ja nou wij hebben hier een eigen opname dan ga je nu horen soldier on Waits for dawn when you disembark Set your foot down on a newer sort of ground Stumbling through all the methods that's left behind What's to your you'll find on the steep within the core Dry mouth than you ever felt before Singling in all your senses just powering away D dus, met uh, en Het uh, nummer wat wij hier uh, hebben opgenomen. En, zoals wij op de kortste dag dan ook nu weer zeggen... Tot, tot volgende week. week! Inderdaad, dat doen we dus weer uh, helemaal mooi in koor. Uh, want volgende week zijn we er nog één keer. Voor uh, 2017. En dan uh, gaan wij... Uh, het jaar verlaten. Eh, nou ja, gaan we dan kijken van wat er allemaal in 2017 is uitgebracht. Ja, kunnen we doen, maar ik denk toch dat het een beetje is van wat we zelf een beetje leuk vinden. Dat draaien we gewoon. Eh, er is er nog één en dan mag Benno het bal hier afsluiten. Dat is het nummer van Natalia Magdalena en dat nummer dat heet Some Company Dag. wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Lewin met het NOS Journaal. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat de lonen al stijgen in reactie op een oproep van het kabinet. De regering riep de werkgevers gisteren op om afspraken te maken over loonstijgingen en dat gebeurt dus al, zeggen ze. De gemiddelde